أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله Wohda hula shereekele, wa shadu anna muhammadan abduhu wa Hu huwa safiyuhu min khalqihi wa khalilu, belg arisaalata wa adda lamana te wa nassaha l'umma, wa kashaf allahu bihi l'humma, sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Best of brothers and sisters in the Islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah wa A'la zegt in de Quran: Kulu men alayha faan, wa jebka wajhu rabbika En ieder die zich op de aarde bevindt, zal ophouden te bestaan. En het enige wat over zal blijven, is het aangezicht van jouw Heer. En het was Ibn Josie die over deze woorden zei: Hada wallahi, tawqi'un bi kharabi dunya. Hij zegt, is er een beter bewijs, is er een bevestiging sterker dan deze te vinden, waarin Allah tabaraka wa ta'ala aangeeft dat de wereld zal vernietigd raken. Is er een sterker bewijs, beste broeder en zuster, te vinden, dat jou en mijn en ieders leven ophoudt te bestaan? Ook zegt Allah tabaraka wa ta'ala, Kullu shay'in inhalik illa wajhaa. Alles zal vernietigen behalve zijn aangezicht. Beste broeders en zusters, ik wil het met jullie hebben vandaag over een onderwerp die gewichtig is. Maar wanneer we kijken naar het handelen van de mensen lijkt het alsof deze gewichtige zaak niet bestaat. Ik wil het hebben over een onderwerp die door de profeet sallallahu alayhi wa werd genoemd, hadim al De beëindiger van de geneugte, de beëindiger van alle zaken waar je je graag mee bezighoudt. Ik heb het met jullie vandaag, beste broeders en zusters, over een kwestie die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw. Die geen onderscheid maakt tussen rijk en arm, tussen jong en oud, tussen gezond of ziek. Beste broeders en zusters, ik wil het met jullie hebben over de dood. Enkele momenten staan we stil bij deze gewichtige kwestie. Wellicht dat we hier lering uit zullen trekken. Velen van ons, zoals ik net heb gezegd, die leven in onachtzaamheid over deze zaak. Zoals so, Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran. Laqad kunta fi gafla. Werkelijk, jij verkeerde in gafla. Jij verkeerde in onachtzaamheid. Laqad kunta fi gafleti min hada. Fakashafna anka gita'aika fabasaruka aljouma hadid. Allah tabaraka wa ta'ala zegt. Dat moment van onachtzaamheid. Er zal een eind aan komen. Op het moment dat de dag der opstanding aanbreekt. Op dat moment... Zullen wij de sluier van onachtzaamheid van jou verwijderen en zal jouw blik scherp zijn en op dat moment zul je zeker in staat zijn om te zien. Maar het is de vraag, beste broeder en zuster, of dat moment niet te laat is. Vele van ons die leven werkelijk in deze onachtzaamheid. Weet, beste broeder en zuster, dat Allah, tabarika wa ta'ala, een vastgestelde tijd voor jou en voor mij heeft gesteld. Een tijd die niet naar voren is te brengen of... ...die geen uitstel mogelijk maakt. Inna Allah, idha ja'a, la yu agharu, law kuntum ta'alamoon. Allah tabarika wa ta'ala zegt waarlijk... ...wanneer het tijdstip van Allah komt... ...zal het niet worden uitgesteld... ...als jullie dat maar wisten. Het moment is aangebroken... ...om voor jezelf na te denken. Stel je voor... ...dat jou geen, geen respect meer is verleend... Stel je voor dat Allah Tawaraka Wa Ta'ala voor jou heeft bepaald dat jouw tijd is aangebroken. En op dat moment beginnen hevige pijnen jou te overmeesteren. Dat is het moment waar ik je naartoe wil nemen. Op dat moment zul je hevige pijnen ervaren, zoals Allah Tawaraka Wa Ta'ala zegt. Allah Tawaraka Wa Ta'ala zegt. De sakkaraat van de moot. De hevige pijnen die gepaard gaan met de dood. Die zijn tot jou gekomen. En dat is wat je pleegde te logenen. Dat is wat jij voor pleegde weg te rennen. Dat zijn zaken waar je geen achting op sloeg. Maar op dat moment, beste broeder en zuster, gaan er zaken door je hoofd. Op dat moment, daarvoor was je bezig met wereldse zaken. Misschien was je televisie aan het kijken. Misschien was je bezig met andere zaken van het dunja. Jouw interesses lagen wellicht ergens anders. Jouw interesses lagen thuis bij je vrouw, bij je kinderen, bij je mooie auto, bij je huis, bij allerlei wereldse zaken. Maar je interesses lagen niet bij Allah azzawajal. Op dat moment spelen de zaken door je hoofd. Op dat moment had je wellicht gedacht, ik heb niet gedacht dat dit moment nu al was aangebroken... Ik dacht dat mij nog meer tijd gegeven zou worden, maar op dat moment is degene gekomen tot jou met het bevel van Allah. Wa het bevel is vanuit boven de zeven hemelen gekomen om jouw ziel op te halen. En op dat moment wanneer je bevangen wordt door hevige pijnen, zullen de mensen om jou heen verzamelen en ze zullen bedroefd zijn en ze zullen bezorgd zijn om jouw lot. En Allah tabaraka wa taala beschrijft dit moment. Op dat moment, zegt de wa en man raak en dhanna de laatste Adem in de keel op En er wordt gezegd: wie kan er genezen? Terwijl jij op dat moment realiseert. Een geneesheer op dat moment zal niet meer baten. Hij weet dat het afscheidmoment is gekomen. En de benen zullen in doodsangst over elkaar heen liggen. En op dat moment zullen zij tot jouw Heer teruggevoerd worden. Dat is het moment, beste broeders en zusters, dat Allah voor jou heeft voorbeschikt. Op dat moment, wanneer jouw geliefden om je, om je heen verzamelen, weet jij dat jij bezig was met het gaan naar een andere plek. De dood, beste broeders en zusters, is niet alles. De dood is niet het einde, maar de dood is slechts een overgangsfase. De dood is slechts een reis naar de andere kant. Was het zo dat de dood niets anders was dan het einde, dan zou het zo zijn dat de onrechtvaardige persoon gelijk was aan de, aan de rechtvaardige persoon. Dat was de persoon die in de nacht wakker was geboren om Allah te aanbidden gelijk aan degene die constant bezig was. ...met het verrichten van zonde En zo onrechtvaardig is Allah tabaraka wa ta'ala niet. Wellicht deze persoon, beste broeders en zusters... ...deze persoon laat slechts het kijken van televisie achter zich... ...laat slechts het achterna zitten van zijn shahawaat achter zich... ...wellicht laat deze persoon het achter zich om constant... ...Allah tabaraka wa ta'ala ongehoorzaam te zijn... Terwijl hij zich alleen maar druk maakte om wereldse zaken. En op dat moment is het te laat. Eens in een islamitisch land was er een jonge man. Die ook zoals vele jongeren in deze tijd zich slechts bezig hielden met wereldse zaken. En deze jonge man die had een voorliefde voor snelle auto's. En hij hield zich dan ook vaak bezig met racen en het bijwonen van dit soort wedstrijden. En hij was zelf betrokken in een auto-ongeluk. En op dat moment, toen hij daar lag, kwam een politieagent. En hij zei tegen hem op het laatste moment... Zeg, la ilaha illallah. zeg, er is geen God dan Allah. Wellicht dat dit jou zal baten. Maar deze jonge man, vanwege het feit dat hij niet standvastig was in het wereldse leven... ...was niet in staat om la ilaha illallah uit te spreken. En hij antwoordde daarentegen... In fi Sakar, in fi Sakar, in fi Sakar, to driema ik ben in de Vernietiger, zoals Allah tabaraka wa ta'ala, zegt, Se a racema sacred, and then we're going to be able to get Het little bit of a het bit of a het het versgroeit de huid van de mens en erover waken negentien engelen. Deze vernietiger zag deze jonge persoon op het moment dat hij stierf. Toen al werd hij verblijd met zijn uiteinde. Op dat moment wist hij reeds wat zijn laatste verblijfplaats zou zijn. Vanwege het feit dat hij niet voldoende voorbereiding had getroffen voor deze dood die tot hem kwam. En dan, beste broeders en zusters, als Allah wa ta'ala aangeeft... Over deze zakar. En wat de reden is, dat de mensen in de zakar geworpen worden. Dan zul je weten dat vele van onze jongeren ook daar achterloos mee omgaan. Zoals so de mensen van de rechterzijde elkaar zullen afvragen. Af, Illa ashab al yameen. Fi jannatin yatasaalun. Anil mujrimin Ma sallakakum fi zakar. Kalu lam nakum min al Beste broeders en zusters, daar op het moment dat de mensen van de rechterzijde in het paradijs aan het genieten zijn van alle geneugten zullen ze elkaar ondervragen en ze zullen de mensen van Jahannam vragen, Wat heeft jullie geworpen in de vernietiger? En ze zullen antwoorden als eerste, beste broeders en zusters. Lem Wij behoorden niet tot degene die het gebed pleegde te verrichten. Wij waren van degene die onachtzaam waren met het gebed. Soms verrichten we het wel en soms verrichten we het niet. Of zelfs, misschien verrichten we het helemaal nooit. En ook hielden ze zich niet bezig met het voeden van de arme en behoeftige mensen. En ze lieten zich in... Met de ijdele gesprekken van de mensen die ijdele gesprekken voeren. En wij pleegden de dag van de opstanding te logenen. Met andere woorden, deze dag die eraan is gekomen voor deze persoon. Hij pleegde dit te ontkennen. Wellicht was hij ervan op de hoogte, zoals wij allemaal op de hoogte zijn van het feit dat de dood tot ons zal komen. Maar als je kijkt naar onze daden, dan lijkt het alsof de dood ons helemaal niet opwacht. Hij was niet een van degenen die het gebed verrichtte. Hij was niet een van degenen die de Koran reciteerde. De vraag is, beste broeder en zuster, of je klaar bent op het moment dat de dood tot jou komt. Heb je voldoende voorbereidingen getroffen? Heb je je vijf dagelijkse gebeden met gushu' ah verricht? Ben je wakker geworden in de nacht om je Heer te aanbidden? Dit soort vragen, beste broeders en zusters, zijn van wezenlijk belang. Velen van ons hebben namelijk een hekel om na te denken over deze zaken... Hebben een hekel om na te denken over de dood. Ik zal je vertellen waarom. Vanwege het feit dat ze valse hoop hebben. Vanwege het feit dat ze denken mij zal uitstel gegeven worden tot een lange tijd. En op het moment dat de dood tot mij komt. Dan zal ik nog de mogelijkheid hebben om nog de tijd gegeven te worden. Om goede daden alsnog te verrichten. Valse hoop. Die tijd wordt hem immers niet geboden. En een hulp voor het dunja, zijn onmetelijke liefde voor deze wereldse, wereldse zaken, zorgt ervoor dat wanneer hij aan de dood wordt herdacht, dat deze persoon zich afwendt en niet wil luisteren. Heb je jezelf gereinigd van de zonde? Heb je nagedacht over deze kwesties? Of ben jij van een van degenen waarover Allah tabaraka wa ta'ala zegt, Hatta Allah tabarika wa ta'ala vertelt over deze mensen die geen enkele voorbereidingen hebben getroffen. Over deze mensen zegt Allah tabarika wa ta'ala wanneer de dood tot een van hen komt zegt deze smekend mijn heer zend mij terug. Opdat ik goede daden kan verrichten in hetgeen ik heb achtergelaten. En als zal tegen hem gezegd worden. Zeker niet. Zeker niet. Het is slechts een woord dat hij uit. En achter hen is zijn scheiding tot de dag waarop ze opgewekt zullen worden. Op dat moment begint hij zich pas te realiseren. Oh Allah, laat me teruggaan. Niet teruggaan om vervolgens weer met mijn vrienden dezelfde dingen te doen. Die ik altijd pleegde te doen. Om terug te gaan, om voor te gaan in mijn zondige gedrag. Nee. Rabbi, ergi'oon, لعلي اعملوا صالحا في Laat me teruggaan om goede daden te verrichten, zoals ik die daarvoor niet heb verricht. Maar Allah Tabaraka wa ta weet wat de waarheid is van deze valse belofte. Allah Tabaraka wa Ta'ala weet dat deze persoon slechts liegt. En op het moment dat hij teruggestuurd zal worden, zal hij alleen nog maar verder gaan in zijn zondige gedrag. Vandaar dat Allah Tabaraka wa Ta'ala, wanneer de tijd is aangebroken voor een persoon, geen uitstel zal geven. Op dat moment realiseerde hij zich dat hij nog maar één goede daad zou willen verrichten. Dat hij nog maar wenst om één goede daad te verrichten, zodat Allah ta'ala ta deze wellicht van hem zou accepteren. Beste broeder en zuster, heb je nagedacht over de Koran? Heb je nagedacht over de woorden van Allah ta'ala? Ta heb je nagedacht over deze gewichtige kwesties? Allah ta'ala ta heeft dit boek niet zomaar geopenbaard. Allah tabaraka wa ta'ala heeft dit boek geopenbaard... ...opdat je er lering uit zult trekken. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala... ...efala yetedabbaroona al-Qur'aan am'ala quloobin aqfaluha. Efala yetedabbaroona al Qur'an. Zullen zij niet nadenken over de Koran ...of zijn er sloten om hun harten? Zijn hun harten omwikkeld? Is er niets dat meer doordringt tot hun hart... ...vanwege het feit dat hun harten volledig ingenomen zijn... Door de liefde voor de wereldse zaken. Is er nog plek in hun hart. Voor de iman. Is er nog plek in hun hart. Voor liefde voor Allah. Wa voor vrees voor zijn bestraffing. Of heeft de liefde voor de dunja. Deze plek volledig ingenomen. De vraag is. Heb je nagedacht over deze zaken. Heb je voldoende voorbereidingen getroffen. En deze voorbereidingen ook. Daadwerkelijk. Klaargemaakt. Voor de ontmoeting met Allah tabaraka wa ta'ala. Waar maak je je druk om? Wat zijn jouw grootste zorgen op dit moment? Is jouw grootste zorg om een nieuwe auto te kopen? Om de nieuwste kleding te kopen? Of is jouw grootste zorg, hoe zal Allah ta'ala ta mij ontvangen? Op het moment dat het tijd is om hem te ontmoeten. De profeet sallallahu alayhi Wasallam Die zou nadenken over de Koran. En onze vrome voorganger zouden ook nadenken over de Koran, beste broeders en zusters. De profeet, sallallahu alayhi wasallam, zou één nacht wakker blijven, huilend, nadenkend over de gewichtigheid van het volgende vers. En hij zal huilen en huilen en huilen vanwege het feit dat hij bezorgd was om jou en mij. De profeet, sallallahu alayhi wasallam, sallam, wiens voorgaande zonde en zijn toekomstige zonde en de zonde die hij mij zou plegen reeds van tevoren vergeven zijn geworden door Allah tabaraka wa ta'ala hij was bezorgd sallallahu alayhi wa sallam om jou en mij en om onze afloop hij zou de nacht wakker blijven nadenkend over de woorden van Allah tabaraka wa ta'ala in tu'adhibhom fa innahum ibaduk wa in ta'gfir lahum fa inneke al azizul hakim de profeet sallallahu alayhi wa sallam beste broeder en zuster was bezorgd om jou bezorgd vanwege het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala jou wellicht zal straffen voor jouw ongehoorzaamheid. Intu adibhum fa innehum ibaduk O Allah, wanneer u hen straft dan zijn zij uw dienaren. Met andere woorden, u bent hun heerser, u bent hun meester en het betaamt u met hen om te gaan zoals u dat wil. Wa in tagvir lahum fa inneke enten azizul hakeem Maar O Allah, Wanneer u hen vergeeft, dan bent u de almachtige, de alwijze. Met dit vers, beste broeders en zusters, was de profeet sallallahu alaihi wasallam) wakker. Zijn zorgen lagen daar en de Koran overpijnste hij. Umar ibn Khattab Umar ibn an was ook eens wakker. En was zodanig onder de indruk van de woorden van Allah wa ta'ala dat er werd gezegd dat hij twee maanden onwel was vanwege de gewichtigheid van deze woorden. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu an, was tijdens zijn nachtelijke waken, tijdens zijn nachtelijke ronde, in Medina, op zijn rijdier. En hij hoorde een man Zorat te toren reciteren. En deze man kwam bij het vers, Inna adab rabbika la waqa, ma lahu min Werkelijk, de bestraffing van jouw Heer komt eraan. En niets kan dit afwenden. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu an, dacht na over deze gewichtige woorden. En hij zegt, Allah... ...heeft een gewichtige belofte gedaan... ...en het is een zware belofte. Hij kon deze woorden niet zomaar over zich heen laten komen... ...en hij moest afstappen van zijn rijdier... ...en hij werd onwel... ...en hij moest zichzelf steunen aan de muren van de huizen... ...en zo strompelde hij naar huis werd er gezegd... ...vanwege het feit dat ze nadachten over deze woorden... ...van Allah ta'ala. Maar het is de vraag... ...heb je ook nagedacht over deze woorden? Heb je je dankbaarheid getoond... Voor de vele gunsten die je hebt gekregen. Allah tabarik wa ta'ala verdrinkt jou in zijn gunsten. Maar hoe heb jij dit bedankt? Hoe heb jij dit tegenover gesteld? Wat heb jij daar tegenover aan goede daden naar voren gebracht? Je zult namelijk over al deze gunsten ondervraagd worden beste broeders en zusters. En Allah tabarik wa ta'ala zegt... Allah tabarika wa ta'ala heeft het over de misdaad de kheena die hun tijd filled met misdaad met ongeloof met kuffer en scherk die Allah tabarika wa ta'ala Allah tabarika wa ta'ala heeft je een blik wat er gebeurt op van al qiyama een van de Vele spektakelen die, te, zul, die zien, te zien zullen zijn... ...op de dag des oordeels. Allah tabarik, ta zegt, kon je maar zien... ...op dat moment... ...hoe de misdadigers met gebogen hoofden... ...zullen staan. En ze zullen zeggen... ...onze Heer, wij hebben gezien... ...op dat moment... ...dan pas, wanneer ze het vuur... ...met werkelijkheid hebben gezien... Dan zullen ze zeggen... Rabbana ab sarna. ...Nu pas begrijpen we... We, ...we hebben begrepen... ...we hebben gehoord... Fardirna, ...oh Allah laat ons teruggaan... ...na'mel saliha... ...we zullen goede daden verrichten... ...op dit moment... ...zijn wij zeker... ...op dit moment zijn we pas zeker... ...beste broeder en zuster... ...Allah tabaraka wa ta'ala noemt de dood... ...al yaqeen... ...de zekerheid... ...er is geen grotere zekerheid... ...in dit wereldse leven te krijgen dan het feit dat je zult sterven. Maar op het moment dat we kijken naar de mensen en de voorbereidingen die ze zullen treffen, dan lijkt het alsof de mens veel te hoogmoedig is om na te denken over deze kwesties. Waarom ben je hoogmoedig terwijl er een tijd zal komen dat de wormen zullen eten van je vlees? Waarom ben je hoogmoedig terwijl er een tijd zal komen dat jij wordt geplaatst in een engte in de grond en de aarde boven en onder jou en van alle kanten tegen je aan zult drukken? ben je daarvoor te hoogmoedig ben je te hoogmoedig om na te denken over de gevolgen van je daden Allah tabarika wa ta'ala heeft er geen uitzondering op laten bestaan er is geen uitzondering op de regel Allah tabarika wa ta'ala geeft aan wat werkelijk succes is en Allah ta'ala ta geeft ook aan wat werkelijk verlies is. Wil je werkelijk behoren tot degene die zullen slagen? Dan slaag je niet wanneer je een hoge bankrekening hebt. Dan slaag je niet wanneer je een tweede huis hebt. Dan slaag je niet wanneer je allerlei wereldse zaken voor elkaar hebt weten te krijgen. Werkelijk succes, beste broeders en zusters, is alleen maar te verkrijgen op het moment dat je zult weggehouden worden van het vuur. En het paradijs zult worden binnengeleid op dat moment... Ben jij tot degene die zich werkelijk de geslaagde mogen noemen. Op dat moment heb jij geweten dat het wereldse leven niets anders was dan een misleidende genieting. Je hebt je niet laten bedonderen door de aantrekkelijkheden van het wereldse leven. Door het groen en het schone ervan. Maar je hebt je daarvan niet laten weerhouden om Allah te, baraken, te aanbidden. Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu an, een van de vrome voorgangers, van deze zelf, Umar ibn Abdelaziz, op de dag van de Eid, op de dag dat de mensen elkaar feliciteerden met het feit, dat de ramadan voorbij was, zou Umar ibn Abdelaziz, de graven bezoeken, om zich te laten vermanen, om na te denken, zoals de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, deze omme heeft opgedragen, om na te denken, akthiru, ...zikra hadi en ...zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam). sallam... ...vermeerder het nadenken... ...vermeerder de dikker ...van de beëindiger van geneugten ...dit deed... Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu an... ...hij kwam daar op de begraafplaats... ...en hij begon na te denken... ...wat heeft de dood gedaan... ...met mijn geliefde mensen... ...wat heeft de dood gedaan... ...wat heeft het achtergelaten... ...deze mensen waren ook hier... ...op de aardbodem... ...ook zij hadden hun ambities... Ook zij waren bezig om hun bankrekeningen te vullen, om geld te vergaren, om huizen te bouwen. Al dit soort zaken waar we ook mee bezig zijn. Maar Omar Abdelaziz -Abdel was een verstandige emir. Hij was een verstandige leider van de gelovigen. En hij begon na te denken. En hij sprak woorden van Sha'ar uit, beste broeders en zusters, die getuigden van het feit dat hij nadacht over deze wereldse leven. En over de gevolgen en de werkelijke betekenis in verhouding tot al -ahira. Hij zei اتيت القبور فناديتها, een alma'athamu walma'htakaru Hij zei اتيت القبور Ik kwam bij de graven en ik riep de graven aan. Ik riep de mensen in de graven Een alma'athamu walma'htakaru Waar is degene die verheven werd onder de mensen, waar is de persoon met aanzien en waar is de persoon die vernederd werd? ver zijn ze gebleven met andere woorden tafanu jamia fama mukhbirun wamat jamia wamat al khabaru faya sa'ili an unas madu amalka fi ma madu Hij heisei tafanu jamia alles zijn ze vergaan fama mukhbirun en niemand is het om na te vertellen wamat jamia wamat al khabaru Alles zijn ze verloren gegaan en het nieuws met hen is ook voorbij gegaan wat weet je nog van de verhalen van de mensen die voor ons zijn geweest? Weinig, behalve datgene wat ons is verhaald via authentieke bronnen. O jij die mij vraagt over mensen die voorbij zijn gegaan. Is er dan in datgene wat voorbij is gegaan voor jou geen lering om te trekken? Beste broeders en zusters, het is niet alleen de dood. Het is niet alleen de dood, maar het is datgene wat daarna is. Datgene wat ons wacht aan verrekening, aan het opmaken van de weegschalen en het moeten gaan over de brug en het worden verdeeld in de groepen die zullen worden geleid naar Jehennem en naar het paradijs. Het is meer dan alleen de dood. Was het maar zo beste broeders en zusters dat de dood het einde was? Was het maar zo, dat er na de dood niets anders zou zijn. Dan zou de dood het grootste verlangen zijn van de levende mensen. Dan zouden de mensen uiteindelijk allemaal verlangen naar de dood. Maar het is niet zo. Als wij sterven, dan worden we opnieuw opgewekt. En onze Heer zal ons over alle zaken vragen. Onze Heer vraagt ons over de kleine zaken en de grote zaken. Over deze kwesties die je na te denken. Het gaat om werkelijke geluk beste broeders en zusters. Vraag het aan de vrome mensen. Vraag het aan de vrome mensen wanneer zij werkelijk geluk ervaarden. Dan zullen ze jou vertellen. Het meest gelukkige moment. Wallahi dat was toen ik een dadel in mijn hand had. En ik wachtte op de muaddin voor Salat al Maghrib. En ik daar met mijn broeders was in de moskee. Om het vaste te verbreken. En een ander zou zeggen nee. Het mooiste moment in mijn leven was. Toen ik samen met mijn broeders wakker was geworden voor tahajjud. Om wakker te worden. Om onze Heer te aanbidden. En een ander zou zeggen nee. Het was een andere aanbidding. Wallahi op dat moment. Was werkelijke gelukzaligheid tot hen gekomen. Niet in het achtervolgen van hun geneugde. En wereldse zaken beste broeders en zusters. Allah tawarriki wa ta'ala zegt namelijk. Bi Werkelijk, met de gedenking van Allah tabaraka wa ta'ala, vulende de harten rust. Alleen maar, door de dikker van Allah tabaraka wa ta'ala, beste broeders en zusters, is er een plek in jouw hart die gevuld kan worden. Een plek die de mensen proberen op te vullen, door de meest vreemde dingen te doen. Maar ze weten niet, dat deze plek alleen gevuld kan worden, met de dikker van Allah tabaraka wa ta'ala. En het tegenovergestelde is ook waar. Degene die zich afwendt van Allah tabaraka ta'ala, van hem hoef je niet te verwachten dat deze persoon ooit maar geluk zal ervaren. Allah tabaraka wa ta'ala zegt namelijk وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي دَنْ En degene die zich van mijn gedachten is afwendt, hij zal in benarde omstandigheden leven en op de dag der opstanding zullen wij hem in een blinde toestand doen opwekken. Deze persoon was onachtzaam in het wereldse leven, daarom heeft Allah tabarike wa ta'ala hem op de dag des oordeels opgewekt in een blinde toestand. Hij zou afvragen: "O Allah, ik was toch zien? Waarom heb je me dan opgewekt in een blinde toestand?" En Allah tabarike wa ta'ala ze so antwoordde: "Kadhalika atatka ayatuna tunsaa." Zoals de versen to, to, tot jou zijn gekomen. En jij was hier onachtzaam mee. Vandaag zullen we jou veronachtzamen. Jij was de verzen van ons vergeten. Wij zullen jou vandaag vergeten. Ibn Umar radiyallahu anhu, beste broeders en zusters. Zou eens tegen zijn vader. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, hoe maar zeggen. Nadat hij het gebed had verricht. Tekabbal mink. Mogen Allah het gebed van jou accepteren. En Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Hij zou zeggen, O zoon, als ik wist, dat Allah dit van mij had geaccepteerd, dan zou ik kunnen sterven als tevreden mens. Zou ik sterven met de wetenschap, dat Allah, te baraken, maar één daad van mij had geaccepteerd, dan zou ik als tevreden mens sterven. En hij reciteerde vervolgens het vers, yataqabbalu Allahu Allah accepteert slechts, van de muttequen. Allah accepteert slechts, ...van de godvruchtige mensen. Wie geeft jou de garantie, beste broeder en zuster... ...op het moment dat jij een goede daad verricht... ...wellicht heb je saddaka gegeven... ...wellicht heb je gevast met ootmoedigheid. Iman en wahtisaba... ...vol iman en rekenende op de beloning van Allah... ...tabaraka wa ta'ala. Maar wie geeft jou de garantie... ...dat je werkelijk tot de muttaqun behoort? Velen van ons doen één, twee goede daden... ...en ze denken dat ze al zijn... En deze valse hoop zal ervoor zorgen dat ze niet scherp blijven. Zal ervoor zorgen dat ze achteruit gaan in het verrichten van goede daden. Terwijl Omar ibn al khattab zich druk maakte over deze kwestie. Je zou maar kunnen zeggen... Maar waar is dan de vergevingsgezindheid van Allah? Waar laat je dan hoop over voor de dienaren om te hopen op een goede einde? Beste broeders en zusters, natuurlijk is het zo dat Allah tabaraka ta wa ta'ala de dienaren vergeeft, Allah tabaraka wa ta'ala zegt, wa en ik ben de meest vergevingsgezinde, maar Allah tabaraka wa ta'ala heeft voor zijn vergevingsgezindheid ook voorwaarden gesteld, zo so, zegt Allah tabaraka wa ta'ala, wa inni la ghaffarun liman taba wa amena wa amela salihah, thumma mahtadaat, er zijn voorwaarden verbonden, beste broeders en zusters... ...aan de vergevingsgezindheid van Allah, tabarika wa ta'ala. Voorwaarden waar je aan dient te voldoen. Allah, tabarika wa ta'ala zegt... ...waarlijk, ik ben veelvuldig veel vergevingsgezind... ...jegens hem die berouwt toont... ...en gelooft en goede daden doet... ...en zich laat leiden. Dus toba is een van de wezenlijke voorwaarden... ...beste broeders en zusters... ...om je daden geaccepteerd te krijgen. En vervolgens dat jij deze toba laat opvolgen... ...door goede daden... En dat je je laat leiden door Allah tabaraka wa ta'ala. Door de shari'a van Allah tabaraka wa ta'ala. Door de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Grijp dus deze dag aan. Als je dat nog niet had gedaan. Grijp deze maand aan beste broeders en zusters. Om terug te keren naar Allah tabaraka wa ta'ala. En wees van de dienaren die de blijde tijding krijgen van Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala geeft blijde tijdingen aan dienaren. Dienaren die luisteren naar het woord and did of the best in our life. Say, the naleven. Say zijn de giden die worden geleid door Allah and say san de verstandige mensen. It was an sha'ir die say tazawad min at-taqwa fa innaka la tadri in jana laylun hal ta'ish ila al fajri fa'kam kam min sahih mat min ghayri 'illatin wa'kam min saqiy min 'asha hina min ad-dahr wa min fata amsa wa asbah dahika wa qad nusijat wa huwa la yadri. Neem khodsfrikt aan as Neem godsvrucht aan als proviant, want waarlijk je weet niet wanneer de nacht valt of je tot de ochtend zult leven. En hoeveel gezonde mensen zijn gestorven zonder enige reden. En hoeveel, en hoeveel zieke mensen leefden nog voor een lange tijd. En hoeveel jongeren zijn gaan slapen en werden lachend wakker terwijl ze niet realiseerden dat hun lijken gewaad reeds werden klaargemaakt. Daarom beste broeders en zusters, laat deze woorden een vermaning zijn. Laat deze woorden voor jou een gedenking zijn dat de dood op ons wacht. En tref je de nodige voorbereidingen voor. lihada wa